Ik met het NHS Journal. Het fractieberaad van de Partij van de Arbeid heeft opgeleverd. Tweede Kamerleden hebben aangepraat over het onverwachte vertrek van partij en fractieleider Cohen. Ook hebben ze gesproken over hoe het nu verder moet. De fractie gaat nu op zoek naar een nieuwe fractieleider die op brede steun kan rekenen in de partij. Nog niemand heeft zich officieel kandidaat gesteld. Leden van de Partij van de Arbeid mogen zich volgende maand uitspreken over het leiderschap van de partij. De uitkomst daarvan geldt als een zwaarwegend advies voor de fractie. Vrouwen bekleden in Nederland 19% van de topposities in organisaties. In andere Europese landen is dat gemiddeld 29%, blijkt uit onderzoek van het bureau Mercer. Het bureau wijt het achterblijven van Nederland aan het hoge percentage vrouwen dat in deeltijd werkt. Bovendien is het patroon van mannen in de top die andere mannen aannemen moeilijk te doorbreken. De voormalige Oostbloklanden hebben de meeste vrouwelijke bestuurders en managers. In Litouwen, Bulgarije en Rusland ligt het percentage op of boven de 40%. Voormalig IMF-directeur Strauss-Kaan wordt door de politie in Lille gehoord over een seksschandaal. De Franse Justitie onderzoekt of een groep zakenlieden en hoge politiemensen een netwerk runde dat seksfeestjes organiseerde. Strauss-Kaan zou op die feestjes zijn geweest. Hij is formeel nog geen verdachte. Onderzocht wordt of hij wist dat de vrouwen op de feestjes prostituees waren. In dat geval kan een medeplichtigheid worden verweten. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft het vee van twee boeren uit Overijssel weggehaald. De 172 runderen waren ernstig verwaarloosd. Op het ene bedrijf werden in de stallen 20 kadavers gevonden. De kadavers lagen tussen 80 levende runderen. Die hadden geen voer of water en stonden tot aan hun knieën in de mest. Op de andere boerderij werden 92 runderen weggehaald. De dieren stonden in een laag dunne mest. De veehouders worden vervolgd. Eén van hen was al eens eerder in de fout gegaan. Het weer op de meeste plaatsen droogt. dus een graad of 8. Morgen eerst bewolkt en regen, later opklaringen. Temperatuur stijgt naar een graad of 10. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A1 staan ze tussen Amersfoort en Amsterdam. En op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd. Want het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersing.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 Your spirit breaks the shadows 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...